Europarlementariërs Wim van der Kamp en Esther de Lange zijn de kandidaatslijsttrekkers voor het CDA bij de Europese verkiezingen van volgend jaar. De twee kandidaten voeren de komende week in het land campagne. Vanaf volgende maand gaan ze op verschillende bijeenkomsten met elkaar in debat. En op 2 november wordt tijdens het partijcongres de definitieve CDA-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen bekendgemaakt. Prins Jaime de Bourbon de Parma heeft voor Nederland een miljoenencontract met Bolivia binnengehaald voor de winning en verwerking van lithium. De jongste zoon van prinses Irene is als speciaal gezant voor grondstoffen nauw betrokken bij de deal. Lithium wordt gebruikt in onder meer accu's van laptops, telefoons, auto's en in geneesmiddelen. Nederland gaat Bolivia helpen bij de fabricage van accu's. Vorig jaar is het aantal meldingen over mensen die overleden... door euthanasie of hulp bij zelfdoding weer gestegen. Volgens onderzoekers lijkt de stijging van 13 procent... het gevolg van een toename van het aantal verzoeken... en de bereidheid van artsen om die in te willigen. De meeste verzoeken kwamen van mensen die aan kanker leden. Duikers hebben in twee jaar tijd... meer dan 20 ton aan visnetten van de bodem van de Noordzee gehaald. Dat heeft de organisatie achter de actie Healthy Seas bekendgemaakt. Morgen worden de verzamelde netten naar een fabriek in Slovenië gebracht. Daar worden ze gerecycled en er wordt de kunststof gebruikt... voor het maken van onderbroeken, sokken, handdoeken en tapijten. De Belgische schrijver Hugo Raas is overleden. Raas was een Vlaamse schrijver van vooral sociaal georiënteerde romans. Zijn bekendste werken zijn uit de jaren 60, waaronder De Vatzige Koningen, Hemel en Dier en De Lotgevallen... Hugo Raas was ook betrokken bij de oprichting van culturele vereniging De Nevelvlek... en hij was medeoprichter van het tijdschrift Het Cahier. Hugo Raas is 84 jaar geworden. Het weer, vandaag neemt de bewolking toe en er kan nevel of dichte mist ontstaan. Het koelt af tot 11 graden. Morgen breekt in de loop van de dag de zon door en dan wordt het 19 graden. Woensdag kan er een bui vallen, daarna is het tot het weekend droog en rond de 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 11 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Het mooiste woord van vandaag vond ik zelfplagiaat. Stond in het rapport over professor Baks. Zelfplagiaat is jezelf citeren zonder bronvermelding. Klinkt toch ook een beetje als spieken bij jezelf. Maar het deed ook vooral denken aan echtparen die zuchten bij elkaars oude verhalen. Of iemand die steeds weer met die vaste mening komt. Of weer die ene grijs gedraaide anekdote. Een leven zonder zelfplagiaat. Ik geef het u te doen. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen. Misschien heeft dat Rudy Karel-accent me wel geholpen, zei hij relativerend. Kees de Vries, Kees de Hollander, Duitser van Nederlandse komaf, komt in de Bondsdag. Met hem samen kijk ik terug op een spannende verkiezingscampagne en ik vraag hem naar zijn plannen. Het ging verder dan wat gesjoemel met data alleen. Volgens het onderzoeksrapport verzon antropoloog Bax hele dorpen, hele oorlogen en bedevaartsoorden. En vandaag viel die dan door de mand. Journalist Van Kolfschoten vertelt over onbeantwoorde telefoontjes en bewegende gordijnen die eraan vooraf gingen. Stephen King, de meester van het spannende boek, is zelf dit keer bang, zegt hij. Bang voor zijn publiek, want hij heeft aangekondigd... met een vervolg te komen op zijn verfilmde bestseller The Shining. Titel van het vervolg, Doctor Sleep. Straks een gesprek over de auteur en zijn angst voor het publiek. Maar we beginnen met het nieuws van... Maandag 23 september. De gijzelingsactie in het winkelcentrum in Nairobi is nog steeds niet voorbij. De regering zegt dat ze het grootste deel van het gebouw onder controle hebben. We have done search of the building and we that, uh, the hostages, all of them have been Maar het leger is nog bezig alle ruimte uit te kammen en dat duurt nog tot diep in de macht, nacht. En sommige omstanders worden ongeduldig. Anderen in roepen hogere machten aan om een einde aan de gijzeling te maken. We are fighting with the people who doesn't want to live, you know. we God. It's high time we need God to intervene. Mogelijk dat Angela Merkel tijdens het formatieproces... ook een paar keer de ogen ten hemel zal opslaan. Want ze mag dan wel de Duitse verkiezingen met overmacht hebben gewonnen. Een coalitiepartner vinden zal niet makkelijk zijn. De SPD lijkt een voor de hand liggende kandidaat... maar die hielde bij het eerste telefoontje van de boendeskanselier de boot meteen al af. Daarom gebeten had dat de SPD eerst hun convent am vrijdag doorvoert. Dat is zelfs dat die gremien in de verschillende partijen... natuurlijk eerst uh, eenmaal voorrang hebben. En later stelden ze het nog duidelijker. Merkel heeft de SPD nodig, maar niet andersom. Maar richtig is daarbij ook dat het vrouw Merkel nu obliegt. om een meerderheid te vinden. En die SPD dringt zich niet op. In eigen land speelt het CDA al een tijdje hard to get. De Christen-Democraten willen het kabinet wel aan steun in de Eerste Kamer helpen. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Dus als ik met het kabinet spreek. Wil ik eerst van het kabinet horen of men inderdaad bereid is lasten niet te verhogen, nivelleren te stoppen en de overheid niet steeds groter te maken? Maar u kent het gezegde: wie het onderste uit de kan wil. De PvdA wijst de helpende hand van het CDA dan ook resoluut af. Het is goed dat het CDA plannen heeft gepresenteerd, maar ik vind er weinig sociaals aan. De rekening van de crisis bij de laagste inkomens leggen, bij de middeninkomens leggen, dat is niet de keuze van de Partij van de Arbeid. Hoogleraar Mart Baks verzon 64 publicaties en een loog over zijn onderscheidingen. De zoveelste onthulling van fraude in de wetenschap. Maar de Vrije Universiteit van Amsterdam gaat geen aangifte doen. Uh, wij hebben op dit moment niet over, uh, in overweging om arbeidsrechtelijke stappen naar hem te ondernemen. Omdat hij inmiddels dus, uh, ja, zo'n 11 jaar met emeritaat is, met pensioen is. Het wordt krap in de prijzenkast van John de Mol... want hij sleepte weer een prijs binnen met zijn programma The Voice... heeft hij redelijk onverwacht een heuse Emmy binnengesleept. En de Emmy gaat to... naar... The Voice. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Voor het laatste nieuws over Kenia gaan we naar Koert Lindijer. Koert, wat is de stand van zaken in het winkelcentrum nu? Op dit moment staat het gebouw in brand... want als een deel van Westgate staat in brand... Uh, volgens uh, de laatste verklaring van een Keniaanse minister... is de aanval op de gijzelhouders voorbij. Vermoedelijk zijn er geen gijzelhouders meer in het gebouw. Er zijn drie dode gijzelnemers uh, tot nu toe uh, gevallen. Uh, dit allemaal nadat dus uh, vanmiddag de aanval werd geopend rond het middaguur. Toen brak er een brand uit. Volgens de autoriteiten brak die brand uit... omdat... Uh, de gijzelhouders matrassen hadden aangestoken als een soort afleidingsmanoeuvre voor de aanvallende uh, soldaten en daarna heeft eigenlijk die fik heel de tijd is, is doorgegaan en de wolken de, de rookwolken boven het gebouw zijn nu zo groot dat men begint zich af te vragen men begint af te vragen of het gebouw niet helemaal afbrandt verder nog een klein uh, uh, saillant detail is dat er bekend is gemaakt dat er geen vrouw uh, ...onder de um, gijzelnemers is. Aanvankelijk uh, werd, dat, uh, werd dat aangenomen. Nu blijkt uit veel materiaal van veiligheidscamera's in het gebouw Westgate... ...dat ze weliswaar als vrouw zijn binnengekomen, de aanvallers... ...maar uh, dat ze zich daarna omgekleed hebben... ...en dat ze dus om te voorkomen dat ze gecontroleerd waren op wapens... ...zouden worden toen ze het gebouw binnenkwamen... ...dat ze zich daarom als vrouwen hebben verkleed... ...maar dat het verder allemaal mannen zijn die deze actie hebben uitgevoerd... Kurt Lindeijer vanuit Kenia, dankjewel. Ga verder met de krant van morgen. Die is al vastgelezen door Ewout de Jong. Een deel van de Nederlandse zorgverzekeraars gaat het schip in door de dalende zorgvraag. Dat is te lezen in het financiële dagblad. De genoemde verzekeraars hebben een vast bedrag gegeven aan ziekenhuizen. in plaats van iedere behandeling apart te vergoeden. Ze wilden de stijgende zorgkosten binnen de perken houden. Maar door de dalende vraag betalen ze ineens veel te veel. Met name Achmea maakt gebruik van dat vaste bedrag, de zogeheten aannemensom, schrijft het FD, waarbij het risico van een stijgende vraag ligt bij ziekenhuizen en de risico's van een daling bij de verzekeraar. Achmea, de marktleider onder de zorgverzekeraars, is nu over 2012 en 2013 honderden miljoenen euro's meer kwijt aan zorg dan concurrenten VGZ en CZ, want die betalen per behandeling. Een middagslaapje helpt peuters met leren. Het lijkt voor de hand te liggen, maar het is nieuws... waar het Nederlands Dagblad over schrijft. Het hangt samen met de opkomst van het onderwijs voor drie tot vijfjarigen. Wetenschappers onderzochten of een middagslaapje... voor die kinderen nog wel nuttig is. En ja, dat is het. De onderzoekers leerden 40 kinderen een spelletje... dat een beetje lijkt op memory. De helft van de groep mocht daarna een middagslaapje doen... van gemiddeld vijf kwartier. De andere kinderen moesten wakker blijven. Bij de kinderen die een dutje hadden gedaan... was de nauwkeurigheid waarmee ze het spelletje deden... duidelijk beter dan bij degenen die wakker waren gebleven. En de irritatie over volle treinen is weer opgelaaid. De metro schrijft erover. Na een rustige zomer stromen de klachten weer binnen... bij reizigersvereniging Rover. In het hele land wordt geklaagd over passagiers... die achterblijven... op het Peron medereizigers die onwel worden in een overvolle trein... en vertragingen door de drukte bij het in- en uitstappen. Rover beschuldigt de Nederlandse spoorweger van... dat het bedrijf structureel bespaart op de inzet van materieel. De NS had beloofd om treinen te verlengen op trajecten... waar de grootste problemen zijn. Maar het lijkt er niet op dat dat echt gebeurd is. Een veranderende hormoonspiegel blijkt een groot gevaar te zijn voor het verkeer. Jeugdige weggebruikers hebben daardoor de neiging zich roekeloos te gedragen. Dat stelt Team Alert, de veiligheidsorganisatie voor jongeren, in spits. Jongeren herkennen gevaar minder snel en hebben een lagere impulscontrole, zoals dat heet. En daarom rijden ze op de scooter vaak zo gevaarlijk. De combinatie van gebrekkige ervaring met snel rijden, het overschatten van de eigen rijvaardigheid en het onderschatten van de risico's maakt dat jeugdige scooterrijders maar liefst een 50 keer grotere kans maken op een ongeluk dan andere weggebruikers. Om de jongeren beter bewust te maken van de gevaren... gaat Team Alert de komende tijd het land in met een pizza-bezorg-simulator. De SGP, over hormonen gesproken, zet zijn kruistocht voort... tegen de reclames voor datingwebsite Second Love. Volgens de bevindelijk gereformeerde moet na een reclame voor die site... u weet wel, ben jij gelukkig getrouwd, ik ook. De melding volgen, let op, vreemdgaan dupeert kinderen... Het aanprijzen van overspel berokkend schade, net als roken, alcohol of geld lenen. Dat zegt partijleider Van der Staaij in de Volkskrant. Van der Staaij hoopt dat de fractievoorzitters van andere partijen... zich deze week tijdens de algemene beschouwingen bij hem willen aansluiten. Hij heeft TNS-Nipo een peiling laten doen... waaruit blijkt dat 70% van de ondervraagden de vreemdgangersreclame afkeurt. De andere partijen zijn volgens de Volkskrant toch vooral bezig... met het begrotingstekort, de oplopende werkloosheid... en de opkomende armoede. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. We hebben live muziek in de studio. Uh, bijzondere live muziek mag ik wel zeggen. Een samenwerking tussen Chris Berry en Perquisite. Hoe dat tot stand komt, dat leggen we later uit. Eerst vraag ik maar om het uh, liedje ten gehore te brengen. En dat heet Behind It All. I mm -hmm. Chris Berry en Perquisite waren dat behind it all. Het wordt een belangrijke week voor het kabinet Rutte. Zoekt de premier toenadering tot de oppositie... om die felbegeerde meerderheid in de Eerste Kamer te vinden? Of houdt hij de boot af en strijkt hij daarmee die oppositie... juist tegen de haren in? Wat zal er gebeuren? Politiek redacteur Margreet Boers in Den Haag, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, tegenbegrotingen, dat is uh, wat er nu voornamelijk gebeurt. Vandaag CDA en GroenLinks. Wie, wie komen er nog meer eigenlijk met hun eigen begroting? Ja, morgen nog uh, ChristenUnie en D66. En uh, dan hebben we ze gehad, want de SP doet niet aan een tegenbegroting. Dit jaar de PVV ook niet. Die zegt geen tegenbegroting, maar een tegenmaatregel. Dat is een motie van wantrouwen tegen het hele kabinet. En de kleinere partijen, zoals Partij voor de Dieren, SGP... Uh, ja, die doen het niet, want ja, zij zijn eigenlijk zo klein... dat uh, ze dat tot op heden niet gedaan hebben, die investeren kost hen te, te veel tijd en uh, doen het daarom niet. Wat is eigenlijk een tegenbegroting in essentie? Is het een, is het een handreiking of, of is het toch een soort alternatief... en hopen dat iemand het overneemt? Nou, het zijn vooral de eigen plannen van de partijen, hoor. Want je ziet eigenlijk veel terug van de verkiezingsprogramma's van vorig jaar. Uh, maar met die tegenbegroting laten de oppositiepartijen nu wel zien... eigenlijk wat voor alternatief zij inderdaad hebben... voor het pakket aan maatregelen he, wat we vorige week gezien hebben bij Prinsjesdag. En tegenbegrotingen zijn niet nieuw... Uh, voorgaande jaren kwamen partijen ook altijd wel met tegenbegrotingen. Maar daar was nooit zo heel erg veel belangstelling voor. Want ja, fijn die plannen van de oppositie, maar het kabinet uh, regeert. En dit jaar is dat toch wel wat anders. Want het kabinet komt acht zetels tekort in de Eerste Kamer. Dus vandaar dat er nu wat meer aandacht is voor die tegenbegrotingen van de oppositiepartijen. Wil het ook zeggen dat ze, dat ze ze lezen bij het kabinet? Nou, dat denk ik dit jaar zeker uh, wel. Uh, en dan zien ze toch dat uh, het CDA uh, schrijft... wat ze eigenlijk al een heel tijdje ook roepen... maar dat staat dan nu ook in die tegenbegroting... dat er een eind moet komen aan die lastenverzwaringen van het kabinet. Dat de accijnten niet omhoog moeten, dat zullen ze dan tegenkomen. Het CDA wil een sociale vlaktax, Dus een eenvoudiger belastingssysteem met lagere tarieven. Maar eigenlijk staat er in koeienletters boven die plannen van het CDA... als ze goed lezen, geen lastenverzwaring. En geen nivellering. En GroenLinks ja, die, uh, wil ook wel minder belasting. Maar wil wel weer veel meer belasting op milieuvervuiling. Uh, um, en D66 en de ChristenUnie die komen dan morgen. Maar hele grote verrassingen zullen ze morgen ook niet brengen. Want de ChristenUnie zegt al heel lang... Um, uh, dat gezinnen met kinderen veel te zwaar getroffen worden. Dus het kabinet moet eens wat doen aan die kinderbijslag... en het kindgebonden budget. En ja de lasten moeten ook lager voor de ChristenUnie. En ook voor D66. Lagere lasten voor werkgevers en werknemers. Dus ja, eh, alternatieven genoeg... Hè, zou je kunnen zeggen als het kabinet goed leest. Allemaal boekhouders, zou je ook kunnen zeggen. Maar er zitten toch ook wel idealen tussen, tussen al die boekhoudkundige posten. Al met al. Ja, er zitten natuurlijk idealen tussen. Daarvoor zijn ze toch in de politiek gegaan, zou je denken. Hè? Ja. Je hebt ook gesproken met, met Buma... Wat, wat had hij erover te zeggen? Nou ja, Buma die zei zoals ik net ook al uh, zei... Uh, dat hij niet voor lastenverzwaring is. En uh, dat willen ook eigenlijk de andere partijen niet. Maar wat vooral van belang is... is toch hoe het kabinet daarop gaat uh, reageren. Want uh, uh, de kabinetskopstukken die hebben elke maandag overleg. En deze week natuurlijk ook vanochtend. En je merkt toch wel duidelijk dat zij het heel erg ingewikkeld vinden. Al die plannen van het uh, kabinet. Want hoe je het ook wendt of keert... Uh, het kabinet zal toch moeten buigen richting een van beide kanten op. Hè? Uh, richting links of richting uh, CDA en D66. Uh, kijk je naar links, dan kijk je naar de SP. Nou, daar kijkt de Partij van de Arbeid toch wel graag naar. Kunnen ze daar steun halen hè, voor uh, nou, die zetels in de Eerste Kamer? Maar ja, de SP stond zaterdag te demonstreren in Amsterdam. En die zegt eigenlijk, Partij van de Arbeid... je moet zo snel mogelijk weg uit dit kabinet. Dus daar is weinig te halen. En dan merk je dus dat ze eigenlijk automatisch... naar rechts moeten kijken, in dit geval... Dus naar CDA en D66. En dat vinden ze bij de VVD helemaal niet zo verkeerd. Al zullen ze dat niet hardop zeggen. Maar uh, uh, dat komt natuurlijk omdat de VVD vandaag zegt... Uh, minder lastenverzwaring, minder nivellering. Dus dat klinkt prima bij de VVD. En daar hebben ze bij het PvdA natuurlijk erg veel moeite mee. Want ja, dat feest van dat... Uh, en dat eerlijk delen moeten zij staande kunnen houden. Dus je merkt dat het voor het kabinet heel lastig is op het moment... dat de druk groot is op hen. En dat weten natuurlijk partijen als het CDA en D66 als geen ander. Dus ja, die roeren zich vandaag met ferme teksten... dat het kabinet hun kant op moet bewegen... om die druk nog maar wat op te voeren. Luister dus maar even naar Buma van het CDA. De richting moet anders. Dus de eerste vraag voor mij aan het kabinet is... zijn jullie bereid de richting structureel anders te doen? Als men zegt ja, dan betekent dat dat ze zeggen... inderdaad, de overheid zal niet meer groeien. De belastingen zullen niet stijgen, het nivelleren zal stoppen. Als ze dat doen, dan kunnen we gaan praten. Vanuit dit stuk, maar natuurlijk betekent praten altijd... dat je niet 100% daarvan realiseert, maar het gaat om de richting. Deze richting moet het uit en daar ben ik ook heel stellig in. Omdat je ziet dat het nu vastloopt. En ik ga uh, niet pleisters plakken op een coalitie die de verkeerde kant uitgaat. Mooi, hè, dit spel. Het is aan de ene kant oppositie voeren... zeggen hoezeer je het er niet mee eens bent en dat het allemaal heel anders moet... maar aan de andere kant een permanente verkapte sollicitatie van... van nee mij, nee, mij ik wil meedoen. Ja, en dat zie je bij het CDA wel heel duidelijk... want voor de zomer was het CDA toch een partij die nee zei steeds. Hè, ook bij het Woonakkoord deden ze niet mee. Na de zomer zie je toch een iets anders CDA... die toch wel uh, ja, bereid is om, om mee te doen. En dat hoor je echt uh, wel heel duidelijk, ook in wat Buma net zei. En ja, dan is toch de vraag, waar gaat dat toe leiden, uh, nemen ze ja, die opmerkingen heel serieus en willen wil het kabinet ook echt in zee met Buma of met uh, Pechtot of met allebei. Nou, dat zullen we eigenlijk deze week moeten gaan uh, merken. In um, het tweedaagse debat woensdag en donderdag, de Algemene Politieke Beschouwingen, dan kijken we toch vooral van ja wat zal uh, premier Rutte gaan doen? Geeft hij dan voorzichtig een signaal af of hij wel wat ziet in die verhalen van Buma of in die verhalen van uh, D66 en uh, ChristenUnie? Um, veel lijkt er nog niet in te zitten, dan dat, dat er wat signalen zullen komen... dat ze zich positief zullen opstellen. Het is wel zo dat uh, de oppositiepartijen... die nu die tegenbegrotingen gepresenteerd hebben vandaag... en die dat ook morgen zullen doen... dat zij wel hopen op een heel positief verhaal... en een positief signaal eigenlijk van, van het kabinet. In ieder geval doet Alexander Pechtot van D66 dat. In het verleden overkwam het je wel eens... dat je maandenlang als partij gewerkt had aan een eigen begroting. Eh, met doorrekening van het Centraal Planbureau. En dan deed de premier dat in drie minuten een beetje luchtigjes af. Die houding kan hij zich nu niet permitteren. Hij zal echt serieus moeten kijken waar hij zijn steun genereert. De N60 komt echt met een serieus voorstel... waarin we ook hopen het kabinet, van de kant van het kabinet... ook serieus wil kijken waar nou te overbruggen valt. Uh, en... en... Ik hoop echt van harte dat ze daar nou zo'n paar dingen in gaan aanwijzen... waarin ze zeggen, dat is beter bedacht door de oppositie... dan door het kabinet zelf. Nou ja, of het kabinet deze week zo concreet zal zijn van oppositie... dit vinden wij veel beter dan onze eigen plannen, daar lijkt het niet op. Maar uh, Rutte zal wel zijn goede wil moeten tonen... want als hij de oppositiepartijen nu in de gordijnen jaagt... Ja, dan is hij uh, eigenlijk uh, helemaal klaar voor de rest van het jaar... en dan is er weinig hoop meer. Uh, en de verwachting is dus dat donderdag nacht... He, aan het eind van dat tweedaagse debat... dat we dan een beetje een idee hebben waar het kabinet ruimte ziet... om met die oppositie verder te gaan. En dat moet dan later, in de weken daarna, uh, weer verder uitgewerkt worden. Dus uh, ja, het is pas in de startblokken deze week. Maar het is spannender dan andere jaren, dat kun je wel stellen. Absoluut, het wordt een heel interessant uh, tweedaags debat. En ook echt veel spannender, want hier hangt echt heel veel vooraf van het kabinet. Margreet Boer, dank. En uh, we zullen het allemaal uh, van je horen komende dagen. Veel plezier ook. <lacht> dank je wel. We gaan verder met de live muziek. Chris Berry en Perquisit. Ik zei het al eerder, een bijzondere samenwerking. Chris Berry uh, kunt u al kennen. Perquisit kunt u ook al kennen van allerlei uh, projecten. Maar samen, dat is eigenlijk het nieuwe. Uh, Chris, hoe, hoe, hoe begint zoiets, zo'n samenwerking? Um, puur op gevoel. Maar, en waar begon het gevoel? Waar, waar kwamen jullie elkaar tegen, bijvoorbeeld? Of? Ik was aan het zingen en ik kwam hem tegen. En toen zei hij, we moeten een track maken. En in mijn uh, Zoals Ik Ben reageerde ik met, ja, tuurlijk. En uh, eigenlijk gingen we muziek maken, toch? En ja, van daaruit ging dat rollen eigenlijk. En uh, in dit jaar gingen we eigenlijk... Ja, gingen we eigenlijk... Aan de slag, over hebben dat we dat, ja. Maar dat jullie komen een uit een, een heel andere muzikale hoek. Ja, dat vonden we juist leuk. Leuk. En uh, het is een album geworden. Dat album is net uh, verschenen, Love Struck Puzzles. Gaan jullie ook toeren? Jazeker. zeker ja. Een hele tour door, door het hele we land. We hebben afgelopen donderdag ons album uh, officieel gereleased in de Melkweg. was uitverkocht, Dat was helemaal leuk. Het is heel bijzonder. En um, ik moet zeggen, ik er geniet er nog van na. En, um, ja, en deze week gaan we gewoon uh, lekker spelen. En we hebben gisteren ook nog lekker gespeeld. En um, we gaan gewoon lekker, waarschijnlijk in december, uh, touren door het land. Veel plezier. Het, het nummer dat jullie nu gaan spelen heet Let Go.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 Tower, this thing wasn't gonna be the hour since our stumbling block. We've been and I'm anxious Berry en Perquisit. En Marnix Dorenstein op gitaar. Het nummer heette Let Go. Dank jullie wel. En uh, heel veel succes met de tour. We gaan het hebben over wetenschapsfraude, want de Vrije Universiteit in Amsterdam, u hoorde het al in het nieuwsoverzicht, bracht een vernietigend rapport uit over de oud-hoogleraar antropologie Mart Baks. Een treurige uitslag vond het rapport zelf, want Baks heeft zich zeker twintig jaar lang schuldig gemaakt aan ernstig wetenschappelijk wangedrag. Kort voor deze uitzending sprak ik erover met Frank van Kolfschoten, auteur van het boek Ontspoorde Wetenschap. Mijn eerste vraag is of hij zich een klokkenluider voelt. Een klokkenluider? Nou, ik ben meer een soort doorgeefluik. Uh, dat is meer de rol die je hebt als uh, journalist. Nee, een klokkenluider, dat ben ik niet. Dat uh, is misschien eerder de, mijn uh, Uw bron. bron geweest uh, hiervoor. Uh, waarmee het uh, verhaal begon. Ja, het, het, het zoomde al lang rond hè, dat, er, dat er iets niet deugde aan dit onderzoek. Ja, het is ook al wel terechtgekomen in allerlei publicaties, wetenschappelijke publicaties, maar dan in de vorm van een voetnoot. Dus nooit erg prominent uh, gebracht. En uh, in tijdschriften die niet zo goed gelezen werden, of in uh, boeken die niet onder een breed publiek uh, terechtkwamen. Dus daardoor is het heel lang uh, blijven doorsudderen, deze zaak. Heeft u in de tijd bij het schrijven van, van dit boek uh, contact gehad met meneer Baks? Uh, ik heb op een zeker moment. Uh, heb ik een. Uh, ik heb hem heel vaak probeerd te bellen. maar de telefoon. die werd nooit opgenomen. Uh, toen. Uh, heb ik hem een brief. Uh, gestuurd. Of die heb ik. Uh, persoonlijk ben ik die gaan afleveren. omdat ik er niet helemaal zeker van was. dat het uh, adres klopt. Uh, wat ik had. Uh, dus toen ben ik met de auto naar Warmond gereden. En. Uh, bij het adres heb ik hem in de bus gegooid van een deur waar geen naamboordje bij zat. Dus toen wist ik eigenlijk nog steeds niet dat ik op de goede plek was. Maar door het glas kon ik toen een man uit het achterhuis zien komen. Die kwam kijken welke vreemdeling daar een brief in zijn brievenbus kon gooien. En dat was inderdaad Mart Baks. Op die brief heeft hij nooit gereageerd. En toen heb ik hem een aangetekende brief gestuurd. En die kwam geweigerd retour. Dus dan en, eigenlijk weet je het dan op een gegeven moment wel, hè? dat er iets niet helemaal goed zit. Ja, dat vermoeden dat werd toen wel heel sterk, toen er geen enkele reactie kwam. Uh, dus ik heb hem, ik, ja, verder dan uh, door een glaswand heb ik geen uh, contact met hem gehad. Behalve dan wel na verschijning van mijn boek uh, over hem. Toen werd ik door een jurist uh, benaderd. Uh, en die bood mij aan uh, dat, bron, dat hij alsnog opening van zaken uh, wou geven tegen mij. Over de door hem gebruikte bronnen. Uh, alleen dan moest ik een geheimhoudingsverklaring tekenen. Uh, op straffen van een boete van ieder, bij iedere overtreding van 5000 euro en 500 euro voor iedere dag. Uh, dat de overtreding voortduurde. Wat ik, ik wist niet goed wat ik me daarbij moest voorstellen. Maar wat ik wel heel zeker wist uh, is dat ik die geheimhoudingsverklaring niet ging ondertekenen. Omdat ik daarmee mezelf mond dood zou maken. Dus u weet ook niet wat, wat dat voor verklaring zou zijn geweest? Uh, nou, ik heb nu een vermoeden hoe dat eruit zou hebben gezien, omdat hij wel drie gesprekken heeft gevoerd met uh, de onderzoekscommissie. Uh, uh, dus ik denk dat hij mij dan uh, ja, ook vage verhalen had uh, verteld. Uh, Net als uh, bij de onderzoekscommissie. Desalniettemin, u heeft het al uh, geschreven in, in het boek Ontspoorde Wetenschap. Als u nu het rapport leest, bent u dan toch nog gechoqueerd? Over de omvang uh, van de zaak? Ja, ik, nou, dat ben ik geschockeerd is uh, overdreven. Maar ik was wel verrast uh, door de omvang. Dat het allemaal toch nog weer wat groter is dan gedacht. Want uh, ik, we, hebben, we hebben zaken gehad van mensen die data uh, verzinnen of aanpassen. Maar deze man verzon dorpen, bedevaartsoorden, monniken, oorlogen. Hij verzon alles bij elkaar. Ja, dat was wel weer iets anders dan wat Diederik Stapel deed. En, uh, nieuw ten opzichte van Stapel was ook dat uh, Bax... Uh, hele publicaties uh, uh, verzonnen die nooit gepubliceerd zijn uh, ergens. Dat, is de, het, dat geeft het ook een wat ander karakter dan de fraude van Stapel. Omdat en congressen uh, waar die geweest zou zijn, en uh, citaten ja. die er nooit geweest zijn. Ja, en uh, samenwerkingsverbanden met uh, het NIOT en het Sebrenica-project en uh, dat soort zaken allemaal. Gasdocentschappen aan prestigieuze universiteiten zoals Cornell en Princeton. Heeft allemaal u een dat verklaring? Dingen. Waarom, waarom doet iemand zoiets? Hoe, hoe, hoe ontstaat dit? Uh, nou, de commissie die denkt dat een deel van de verklaring ligt in grote publicatiedruk die op hem stond vanaf het moment dat hij hoogleraar werd. En, uh, ik denk dat dat ook wel voor een deel klopt, want in die periode dat dat uh, enorme vormen begint aan te nemen, werden de eisen aangescherpt uh, binnen de universitaire wereld. Uh, dus hij was 1980. Eigenlijk, eigenlijk niet goed genoeg? Uh, ja, nee, hij was een hele goede docent. Maar het onderzoek daar, uh, daar acteerde hij vooral dat hij een goede onderzoeker was. Dan is de volgende vraag. Hoe kan het dat het niet wordt opgemerkt? Er wordt in het rapport iets geschetst van ja, je moet dat in de tijd plaatsen. In de tijd konden mensen hun eigen koninkrijkje erop nahouden. Is dat, is dat een goede analyse? Uh, ja, dat was zeker in de VU aan die tijd. In die tijd uh, was dat waar. Uh, ik heb zelf uh, lange tijd aan de VU gewerkt, dus ik uh, weet hoe die uh, faculteit Sociale Wetenschappen in elkaar stak. Die uh, bestond ook nog niet zo lang in de tijd toen Bakstra kwam te werken. Die is pas in 1963 uh, opgericht, dus die bestaat nu bijna 50 jaar. Uh, en in de begintijd hadden ze grote moeite om uh, goed gekwalificeerde wetenschappers uh, te krijgen. Uh, toen moesten ze bijvoorbeeld oud-zendelingen als uh, hoogleraar uh, aanstellen. Ter, terwijl dat niet echt een goede vooropleiding is voor de wetenschap, denk ik. Uh, en uh, het werden kleine eilandrijkjes uh, allemaal geconcentreerd uh, rond uh, individuele personen en een zo'n zo eiland was Mart Bax. Juist. Die heerste over zijn uh, eiland. En niet gecontroleerd en, uh, werd en niemand keek hem op de vingers. Wat zegt dit uh, over de wetenschap op dit moment? Want hij is al een, een flinke tijd met pensioen. Sommige van die artikelen waren uit 1974. Zegt dit toch nog iets over de situatie nu... Nou, ik denk dat er heel veel veranderd is uh, sindsdien en uh, dat allerlei zaken, zoals zo'n verzonnen publicatielijst, dat dat uh, in die vorm niet meer kan voorkomen tegenwoordig. Uh, maar er zijn wel een aantal zaken die uh, uh, nog steeds bestaan en uh, waar nog steeds aandacht uh, voor nodig is. En, maar er wordt ook hard aan gewerkt binnen allerlei ...wetenschapsgebieden, dankzij de stapelaffaire. Ja, maar dit is natuurlijk toch voor veel mensen van... ...zie je wel, er deugt iets niet. Want het staat groot in de krant, het is, het is in het nieuws. Ja, maar de universiteiten hebben wel heel erg hun best gedaan... ...om dat beter te regelen. Maar je kunt het nooit zo goed dichttimmeren... ...dat je het uh, niet meer kunt voorkomen. Er is, afgelopen augustus is er ook weer een, een zaak geweest... ...bij het uh, LUMC in Leiden. Uh, daar werd een rheumatologe ontmaskerd uh, als fraudeur... Uh, en die ging s'nachts uh, stiekem uh, allerlei dingen toevoegen aan, uh, aan experimenteel materiaal... zodat de proeven de volgende dag goed zouden uitpakken. En de commissie die daarnaar heeft gekeken, die heeft gezegd... van eigenlijk was alles prima op orde daar binnen de afdeling. Uh, we zouden niet weten wat hier nog uh, op dat punt uh, verbeterd uh, zou worden. Dus het kan uh, uiteindelijk altijd uh, gebeuren. Moeten we al met al zeggen dat Mark Baks een, een tragisch figuur was? Ja, dat uh, denk ik wel. Ja, dat was een... Uh, een acteur binnen de wetenschap. Net als Diederik Stapel. En uh, daar blijkt ruimte voor te zijn. Maar uiteindelijk vallen uh, uiteindelijk... ze toch uit hun rol. In dit geval wel. Frank van Kolfschoten, hartelijk dank. Graag ja, gedaan. We gaan verder met uh, de overwinning van Angela Merkel. Want daar zit ook een Nederlands tientje aan. CDU-politicus Kees de Vries komt als eerste Nederlander in de Bondsdag. Goedenavond, meneer de Vries. Maar gelijk met even corrigeren. Als eerste in Holland geboren Duitser in de Bundestag. Juist, want u bent, u bent al lang geen Nederlander meer. U bent een, een Duitser inmiddels. Sinds 2005. Juist. Maar toch, toch noemen ze u daar, las ik vanochtend in de krant... Kees de Hollander. Of, of is dat gewoon een verkeerd citaat van de krant? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, nee, zo word ik hier niet meer genoemd. Natuurlijk, uh, als je ergens opbelt... dan hoor je wel eens aan de kant achter Hollander... Als daar hou telefoon. Maar nee, nee... Ik ben gewoon Kees de Vries van, van hier. Kees de Vries, eh, Duitser in het Duitse parlement. Hoe voelt het vandaag? Is het een, een bijzondere dag? Zweeft u nog een beetje? Daar heb ik geen tijd voor gehad. Ik heb tussen alle interviews en telefoontjes doorgeprobeerd... de e-mailtjes en Facebook berichtjes te lezen en te beantwoorden. En daar ben ik wel de hele dag mee bezig geweest, ja. En het is nog niet echt ingedaald dus, al met al? Nee, ik, ik, ik, ik, ik denk dat je dat... Uh... Pas ga beseffen als je er middenin zit en als je weet wat er, wat er met je gebeuren gaat. Want. Ja, ik, ik heb gezegd: vandaag begint mijn derde leven en uh, dat moet ik gewoon weer gaan leren. U woont in uh, Deeds vlakbij uh, Maartenburg. Ja. Maar dan, dan moet u dus naar Berlijn. W hoe gaat dat? Wanneer wordt u daar verwacht en bij wie moet u zich melden? Ik uh, heb morgen om 11 uur uh, de eerste afspraak met de Lendergroepen. En daar treffen we ons met. Uh, CDU, Bundestagsapport uit het anhalt En ja, hoe gaat het straks? Je hebt je zittings, uh, zittingsweken. Uh, dan ben je van maandagavond tot vrijdagavond in, in Berlijn. En daar gaan we wel een huisje verhuren. En dan blijven we die weken gewoon daar. Waar gaat u zich sterk voor maken? Uh, we, ik ga proberen de middenstand een beetje meer uh, te ondersteunen. En uh, ik ben er tegen dat we steeds meer nieuwe schulden maken. Zuinigheid. Nou, aanpassen aan je budget. De, de verkiezingsoverwinning was natuurlijk de overwinning van Angela Merkel. Angela Merkel is net als u een, een groot voorstander van begrotingsdiscipline. Was het ook een persoonlijke verdienste van u zelf? Ik denk het wel. Ik, ik had zelf persoonlijk ook een goed resultaat. Maar natuurlijk uh, kun je als kandidaat maximaal 3-4% bewegen. op de rest ben je afhankelijk van... Uh, ja, wat er in Berlijn gebeurt. En ja, de CDU heeft het gewoon heel erg goed gedaan. Dus heb ik een heel goed resultaat. Wat was uw, uw campagnemotto? Had u dat? Spreekt onze spraakje. Spreekt onze taal? Ja. Wa -waarom, waarom die uh, slogan? Was daar twijfel? Nou, ja, ik heb daar natuurlijk meteen mijn Hollandse afkomst mee uh, te pakken. Mijn dialect is gelijk uh, duidelijk verklaard. En uh, het tweede, ja, ik vind toch wel. Intussen woon ik hier 21 jaar en ik denk dat ik. Uh, meer als de, mens, de meeste mensen weten wat hier aan de hand is. Ik heb hier in twintig jaar een bedrijf opgebouwd. Voer dat bedrijf nog steeds. Heb, uh, we hebben onze kinderen hier opgevoed. Ja, ik ben gewoon iemand van hier. En dat probeer ik daarmee uit te drukken. Een boerenbedrijf gaat het om, hè? Ja. Uh, dan, dan is nu de volgende fase uh, welke coalitie het, het wordt. Het wordt nog spannend voor Merkel, hoorden we hier de hele dag. Maakt dat ja. voor u veel uit? Nou... Ja, ik prefereer ook die grote coalitie. En natuurlijk probeert die SPD daar nu uh, winst uit te slaan. Dat er eigenlijk geen goed alternatief is. En dus wordt er gezegd, dat is spannend. Ja, ze zullen het wel een tijdje uh, spelen, dat spel. Maar uiteindelijk is er eigenlijk geen alternatief. En dat weet uh, meneer Gabriel ook wel. Dan is er een verschil met Nederland. Wij hebben 150 Kamerleden in uh, Duitsland. Varieert het aantal een beetje, maar het worden er nu 630. Hoe gaat u zich profileren? Ik, ook nog niet. ik ga mijn inbreng proberen daar te doen en dan merk ik wel of ik daar aankom, of ik daar gerespecteerd word, of dat ik uh, verbannen word naar de, naar de achterste bankjes, hinterbenkeler zeg je dan. Interbankler, dat gaan we voorkomen toch? Ja, ik, ik, ik ga er mijn best voor doen in ieder geval. Ik wens u heel veel succes, morgen met uw eerste dag in de Duitse Bondsdag. Meneer de Vries, dank u wel. Ja, graag gedaan. I All green, I can't stop. En als u met uw hand nog bij de knop van de radio kunt om hem iets harder te zetten, is dat misschien wel leuk om dat nu even te doen. And I'll toss. And I'll blow your house in. Here's Johnny. Ja, wie de film gezien heeft zal het fragment herkennen, want dat is onvergetelijk. Jack Nicholson in The Shining, naar een boek van Stephen King. En 36 jaar na het verschijnen van het boek, komt morgen het vervolgdeel uit Dr. Sleep. Gaby Keizer, goede Goedenavond. Filmcriticus van onder andere De Groene Amsterdammer. Ja, wat is eigenlijk bekender geworden van The Shining, de film of het boek? Ja, absoluut de film, want hij werd gemaakt door een van de grootste filmregisseurs aller tijden, Stanley Kubrick. Maar misschien kan dat, zal dat van de komende tijd veranderen, want het nieuwe boek brengt ook het oude boek weer onder de aandacht. En ik moet zeggen, ik heb de laatste weken dat, dat oude boek herlezen uit 1977... En um, hij is er uh, alleen maar beter geworden. Uh, zo, hij is na al die jaren eigenlijk... Um, uh, ja, het, is, het is eigenlijk een van Stephen King's beste boeken... omdat omdat um, uh, de stem van, van Stephen King, die unieke stem... die mix van uh, alledaagse en, en horror... komt in dat boek uh, uh, misschien het beste naar voren van, van al zijn boeken. En het ja. zou um, uh, goed zijn om te zien wat, wat er, uh, uh, ja, hoe, hoe hij dat vervolgt in uh, Dr. Sleep. De film is, is heel anders dan het, dan het boek. De film is, is beroemder geworden, maar... Ja, film en boek blijft altijd een moeilijke discussie. Was Stephen King zelf eigenlijk blij met de film? Nee, hij haatte de film altijd. Heeft hij heeft nooit uh, onder stoelen of banken gestoken. Heeft hij heeft laatst weer ook gezegd in een uh, exclusief interview met BBC... dat hij die film absoluut haat. En hij, zijn reden daarvoor is ook heel uh, aannemelijk als je het zo hoort. Um, uh, de film vindt hij uh, kil, koud, afstandelijk. Uh, en dat klopt ook, want dat is absoluut een, een definitie... van Stanley Kubrick als filmmaker. Terwijl uh, King ergens weet dat het de antithese is van wat hij zelf schrijft. Zijn eigen boeken zijn dat allerminst dat klinkt ook gek. Hij schrijft horror verschrikkelijke verhalen. Maar ergens is er een kern van diepe menselijkheid in zijn boeken. Zijn boeken gaan eigenlijk over andere dingen dan, dan monsters of geesten. Maar dat maakt ze misschien ook zo eng. Omdat het eigenlijk heel zachtaardig is. Omdat die personages mooi ontwikkeld worden. Wordt het juist zo spannend. Ja, dat is het. Hij en de Shining laat ons zien... Um, hoe een man die wij best uh, leuk kunnen vinden... Jack Torrance hoofdpersonage, een docent literatuur... een vader, een echtgenoot... hoe hij langzamerhand gek wordt. En uh, doordat wij Jack een geweldige man vind, vinden... wordt het zo eng. Want het, uh, als hij gek kan worden en zijn, zijn vrouw en kind uh, vermoord... kunnen wij dat ook. Dat is, dat, is de, dat is het trucje van The Shining. Dat is eigenlijk King's... Ding. Dat, dat is, hoe hij, dat is de, de kern van zijn, van zijn romans. Het, het, het horror ligt in dat alledaagse. Dus en ook het, maak, heel maak heel... mooie personages, mensen met wie je kunt meevoelen. Hou het ja. klein en maak het dan ongelooflijk eng. De Shining gaat eigenlijk over een, een, een kind. Uh, Danny Torrance is dus hoofdpersonage in Dr. Sleep: een kind. Dat um, uh, als de dood is, dat zijn, kind, dat zijn ouders gaan, gaan scheiden. Daar gaat De Shining eigenlijk in essentie over. En, en de horror van, van een gezin dat, dat onherroepelijk uit elkaar valt... en hoe deze mensen ook hun best doen om dat gezin bij elkaar te houden... dat lukt gewoon niet. Dus dat is een, een, ja, een horror, een alledaagse horror... waar we allemaal mee kunnen identificeren. En dan moet en naast... je alleen de hakbijlen even wegdenken... En, en, de, en de geesten en het gesproken. Ja, en in het boek gebeuren nog veel meer moois hoor. Um, uh, rare um, uh, planten en bomen die tot leven komen. Dus, dat is nog erger in het boek. Ja, dat, uh, die dingen die bijkomen, dat is, dat is ook natuurlijk de kern van horror. Hoe, om, iets, iets waar je bang van wordt, het, het objecten. Um, een man met een bijl, dat is, dat is, die, die iets kan afhakken. Dat is, dat is het objecten. Dat is de kern van horror. En misschien is The Shining een van de oerhorror-boeken uh, ja, ja, van onszelf. En, en, en een spookhotel. Dat is natuurlijk ook inmiddels een, een genre. Ik, Steve, ik, Stephen King heeft zelf nu gezegd... Hè, want dit vervolg komt eraan. Hij heeft gezegd, ik, ja. ben, ik ben doodsbang voor mijn publiek. En ja. dat is wel grappig, want dat was eigenlijk wat, wat hij gemeen heeft... met dat personage uit het eerste deel van The Shining. Ook een ja, cijfer is... die een beetje vastzit. Zeker, het is uh, zijn meest autobiografische um, roman tot nu, of misschien uit zijn uit zijn carrière. Maar het doodspan van zijn publiek, dat is wel interessant, want ik weinig schrijvers hebben zo'n een, een getrouw publiek al, um, uh, als Steven, Steven, uh, Stephen King. Dus en, en mensen zijn ook heel kritisch over zijn werken. Dus zij willen, ze, zij hebben hem leren kennen als een bepaalde soort schrijverboeken die die ze als, als tiener hebben gelezen, ik ook hoor, met, met, met de met zaklamp onder de onder de dekbed. Dus um, en of hij dat nog steeds kan, dat is de vraag. Want ik moet zeggen, de laatste jaren zijn boeken... waren natuurlijk altijd goed en altijd mooi. Maar zo goed als in The Shining en in die tijd, eind jaren 70... ook met The Stand en Salem's Lot en Pet Cemetery, zo goed waren die boeken nooit meer geworden. Dus maar dan is het, is het juist riskant om, om als mensen toch een klein beetje denken... nou ja, het is nog wel goed, maar misschien niet meer zo goed... om terug te grijpen op eerder werk... Ja, dat dat laatst... lijkt een onverstandige beweging. Of, of is het misschien juist een meesterzet? Ja, ik denk, ik denk dat het een meesterzet is. <laughs> maar dat ben ik nee, ja, ik, of misschien is Temmel ik... niet zo gedacht. Misschien had hij gewoon inspiratie en, en denkt hij niet in dat soort termen. kan ook Ik denk dat dat laatste het geval is. Maar bij hem speelt altijd schrijverschap een rol. Heel veel van zijn personages zijn schrijvers of kunstenaars. En ze, ze, uh, uh, in, in de horror is vaak ook een, gewoon een, een, een ja, dekmantel voor um, uh, een, een schrijver in crisis en in, in, in Dr. Sleep zal dat misschien niet, niet anders zijn... hoewel Danny niet de, de hoofdpersonage... het kind uit The niet per se een, een schrijver is... maar het, het is niet anders. Het gaat bij hem heel erg over... Um, uh, ja, hoe geef je vorm aan herinneringen... en hoe maak je op die manier kunst. Want dat is de herinnering, het verleden, speelt altijd een rol bij hem. Ook in de Dr. Sleep, uh, de vraag staat dan centraal... En hoeverre kan Danny Torrance het kind uit de ontsnappen als hij verleden? Die is, ook, is eigenlijk... die is nu een volwassen man en die kijkt. Terug ja. op, op het kind dat hij toen was. Ja, en, en weet je wat? Dat is ook de vraag van de Shining. Jack Torrance uh, in het boek... strijdt de hele tijd met zijn eigen verleden. Hij had ook een vader die hem uh, mishandelde. Dus de, de, hoe personages... In, uh, weet je wel, uh, proberen los te breken uit dat verleden. En hoe hen dat niet lukt. Er <laughs> is ook een klassiek gegeven. Een, een, een, ja, de geschiedenis van de horrorfictie... van Edgar Allan Poe tot uh, ja, Henry James. Klassiek gegeven in de gothic genre. Um, mensen kunnen niet, zich niet losbreken van het verleden. In allerlei duistere krachten trek je de hele tijd terug... Ja, naar dat, dat duistere verleden. En, um, dat, dat is eigenlijk ook de, de, de klassieke crisis van, van, van, van de schrijver... die, die, die um, met herinneringen werkt om iets te creëren. Hij is te constant bezig in, in zijn geheugen met, met herinneringen. Ja, Dokter Sliep, dus het boek, verschijnt morgen. Is het vloeken om te zeggen dat ik wel op de film wacht? Dat is vloeken. Oké, okay. <laughs> Nee, <laughs> dat nee ik niet dacht... wachten op de film. Maar... We kunnen de Shining waarderen, want dat, was een, een, een, dat is Kubrick. Maar laten we dit, dit boek gewoon gaan lezen. En toch hopen dat er een verfilming komt die ook net zo geweldig is als de verfilming van de Sharia. Wie weet, wie weet. Boek en film waren allebei prachtig. Gaby Keizer, hartelijk uh, dank. Dus vanaf morgen Dr. Sleep van Stephen King. Hartelijk dank. En dit was met het oog op morgen voor uh, deze avond. Morgenavond is er weer een oog. Zometeen uh, op deze zender is Marcel Levy te gast in Casa Luna bij interviewer Mieke van der Wij. En Marcel Levy is een uh, arts aan het AMC en het gaat over de vraag, moet alles wat kan in de zorg? Dat dus zometeen op deze Zender. Ik dank u voor het luisteren, ik wens u nog een hele mooie nacht. Gute Nacht, Freunde, het wordt tijd für mij zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette en een letztes Glas im Stehen.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 De Moeder, ik wil bij de revue... Dan mag ik uw applaus voor... Pop de Zon. Of Flikken Maastricht... Laat dat wapen vallen! Ga nu naar televisier.nl en stem. Alleen nog dit jaar. Geen bijtelling op nieuwe elektrische leaseauto's. Stap over en profiteer van extra voordeel. Kijk op projecta15.nl Dit is Radio 1...